Mijn naam is Ad Verhooy en ik uh, heb al 21 of 23 jaar lang te maken met uh, onrecht en criminaliteit vanuit de overheid. En het grootste probleem is dat je daar uh, eigenlijk nooit strafaangifte van kunt doen. Omdat het afgeschermd wordt door de politie en de officier van justitie. Wat gebeurt er dan wanneer je dus aangifte doet bij de politie? Met je aangifte? Nou, als er uh, criminaliteit of zware georganiseerde criminaliteit waar de overheid bij betrokken is... ...te maken hebt, dus in geval van zoals criminoloog Bovenkerk dat noemt corporate crime of collusie poisoning for profit, ja. dan kun je zoveel strafaangifte doen zoals je wilt. Maar dat heeft geen enkele zin, want dat wordt of door de politie niet doorgestuurd naar justitie om het af te handelen, of de officier van justitie uh, seponeren.